Tegenstanders van de thaise regering zijn het politiecomplex binnengedrongen waar premier Shinawatra de nacht heeft doorgebracht. Zij is ongedeerd naar een andere locatie overgebracht. Bij ongeregeldheden op straat in Bangkok werd de aanhanger van de premier doodgeschoten. Gisteravond was ook al een dode gevallen bij confrontaties tussen aanhangers en tegenstanders van de regering. Volgens de autoriteiten zijn er bij de ongeregeldheden 45 gewonden gevallen. De onrust in Thailand is de afgelopen week toegenomen... vanwege een omstreden amnestiewet voor de voormalige premier Taksin... de broer van de huidige premier. Die werd in 2006 afgezet op verdenking van grootschalige fraude. Rebellen van de Colombiaanse guerilla-beweging FARC... gaan meedoen aan een serie voetbalwedstrijden voor de vrede... Ze gaan in op een uitnodiging van de Colombiaanse voetbalheld Carlos Valderrama. Bekend vanwege zijn blonde krullen. Valderrama zet zich in voor de slachtoffers van de burgeroorlog in zijn land. De eerste wedstrijd is in Cuba. Waar de FARC met de Colombiaanse regering onderhandelt over vrede. Het weer. Er trekken wolkenvelden over. Soms zijn er ook zonnige perioden. Lokaal valt wat motregen of regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Goedemorgen, het is de 19e eeuw vanmorgen. Vrijdag kreeg de koning uit handen van de biografen... Jeroen Koch, Jeroen van Zanten en Dick van der Meulen... de set koningsbiografieën over zijn voorvader Willem I tot en met III. Het is voor het eerst dat de levens van de vorsten op deze manier zijn bestudeerd... en de heren mm. hebben dan ook toegang gehad tot alle mogelijke archieven... waar ze eendrachtig en met montere wetenschappelijke honger op zijn aangevallen. Ruim 2000 bladzijden in drie banden zijn het geworden... met verhalen waaruit blijkt dat de drie generaties Oranjevorsten... met wisselend enthousiasme en soms zelfs met frisse tegenzin... het koningschap hebben vormgegeven. Dat de Willem die altijd als grootste vorstenboek stond... misschien die titel bij nader inzien niet verdient. Dat de impopulairste eigenlijk helemaal zo impopulair niet was. En dat de held van Waterloo inderdaad zeer moedig en doortastend was. Vooral in de guerrillaoorlog in Spanje en Portugal met Wellington. En dat hoe je het ook went of keert ze met elkaar een diep verlangen... naar verstrooiing, liefde en troost gemeen hadden. Maar dan buiten de verstikkende muren van de dynastie. Ze reden scheve schaatsen en ze raakten ondertussen meer en meer invloed kwijt. We gaan zo praten met de biografen. Naar de column van Nelleke Noordenvliet... die vandaag al eerder in het uur op het programma staat... dan gebruikelijk. In het tweede uur aandacht voor Henlens Helden. Een televisieserie die vanavond begint... waarin reisschrijver Redmond O'Henlen... op zoek gaat naar personages... die in opnieuw de 19e eeuw op avontuur gingen. Programma Roel van Broekhoven... en uitgever Emiel Brugman zijn te gast. En in het spoor terug ten slotte... het tweede deel van de documentaire... Mannen huilen niet over de psychische gevolgen van oorlog bij veteranen. Wilt u ons meden, doet u dat vooral op ovt.vpro.nl. Maar nu eerst. Een gekleurd paspoort voor Caribische Nederlanders. De VVD vindt dat een goed idee. Met een eigen kleur of een beeldmerk op de kaft... kunnen ambtenaren dan in één oogopslag zien waar iemand vandaan komt. Ik noem dit symboolpolitiek. En ik hoop dat we hier weer ophouden... en onze echte problemen met elkaar gaan oplossen. Ja, dat was het 8 uur journaal afgelopen woensdag. Het paspoort van de inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. zou volgens de VVD een ander kleurtje moeten krijgen... dan de andere paspoorten in het Koninkrijk. De partij zegt dat dat dan een eigen paspoort is... en dat dat goed bij de eigen identiteit van de mensen past uit deze landen. De situatie nu is dat alle rijksgenoten hetzelfde paspoort hebben. Wij vroegen ons af, hoe lang is dat eigenlijk al zo? Hadden alle onderdanen van Oranje uit Oost en West... dezelfde paspoorten als degenen die in Nederland geboren waren... of mogen we ze niet eens onderdanen noemen? Aan de telefoon Gert Oostindie, directeur van het Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de vraag is dus eenvoudig. Hadden we altijd al eenzelfde paspoort? Niet altijd al... Maar wel vanaf 1954. 1954 1954 wordt het statuut van het Koninkrijk de Nederlanden geproclameerd. En dat definieert dan het Koninkrijk als een, als een soort van semifederatie. Tussen Nederland, Suriname en tillen. Nou, daar wordt van alles en nog wat ingeregeld. Het is nog steeds de grondwet eigenlijk van het Koninkrijk. En eh, daar wordt onder andere gezegd... er is één ongedeeld eh, Nederlanderschap voor alle inwoners van het Koninkrijk. Hoe was het dan eh, voor 1954? Ja, een beetje onduidelijk eigenlijk. In de hele koloniale periode, 17-18e eeuw, zie je dat er regelmatig wel wat te doen is niet zozeer over... Uh, Europeanen die in de kolonie... komen dan naar Nederland terug, dat is allemaal... verder prima, maar ze nemen vaak... Uh, slaven mee. Nou, daar is gedoe over. Uh, van, niet zozeer omdat het te veel is... omdat dat geen Zwarte of, of Indiërs... geen Afrikaan of Indiërs willen hebben... maar uh, men maakt zich zorgen over... De juridische status. Dus daar is altijd gedoe over. Uh, dat, dat zult het... een beetje voort. Eind, eind 19e eeuw. Dan krijg je een wet op... het Nederlanderschap. En er wordt eigenlijk... in één keer gezegd... Uh, 99% van de Indische bevolking, dat zijn onderdanen, die zijn geen Nederlanders. Maar gelijktijdig wordt gezegd, de inwoners van de West, Zulam, die hebben eigenlijk gewoon het Nederlanderschap. Het wordt wat anders geformuleerd, maar daar komt het toch op neer. Dus die kunnen zich gewoon vrij in Nederland vestigen. Maar ze hadden nog geen paspoort. Wat, wat, wat, wat ik me dan afvraag, betekent dat dan dat je nergens naartoe kon behalve naar Nederland als Antilliaan in die tijd? Je kon niet bijvoorbeeld de grens over naar een, een, een buurland in Zuid-Amerika, er, ergens anders? Nou heel druk uh, uh, ge, gereisd en dan werden we een bepaald papier gemaakt begin 20e eeuw bijvoorbeeld gingen, gingen duizenden uh, tsunami's, die gingen uh, ergens anders werken. Uh, Antillianen gingen op Cuba werken, die kregen allemaal lokaal papier uh, door de gouverneur uh, gegeven. Waarin dan stond dat ze onderdanen waren van, van Nederland en dus Nederlandse rechten hadden. En die, die hebben uh, bijvoorbeeld in Cuba, is het ook wel bekend, dat dan zo'n consulaat ook wel een beetje op toezag uh, wat er gebeurde met die mensen. Ja. Dus het paspoort is eigenlijk pas een ding van de. de, de ergens in de 20e eeuw, dat, dat cruciaal wordt. Ja, Kort samengevat. Ja. Gert, dan hebben we nog een andere vraag aan jou, omdat wij volgen ook als geschiedenisprogramma wel een klein beetje de actualiteit. Um, deze week werd bekend dat uh, minister Timmermans opnieuw geloof ik, afwijzend heeft gereageerd... ditmaal op kamervragen van D66 en de SP... over een voorstel tot ondersteuning... voor een onderzoek naar het Nederlands Militaire Geweld... in Indonesië in 19, tussen 1945 en 1950. Dat voorstel is ooit gedaan door... Eh, onder andere de organisatie waar jij voor werkt... het, eh, het, het, het KITLV, precies. En eh, dat is nu weer opnieuw afgewezen. Eh, eh, verbaast je dat? Wat vind je ervan? Misschien moet je even nog heel kort uitleggen wat het voorstel precies is. Ja, oké, okay, prima. Uh, we hebben in juni uh, 2012, hebben we hebben die op het uh, Instituut voor Militaire Historie van Defensie gezegd... laten we nou gewoon één keer een heel goed onderzoek doen naar die hele periode 45-50 in Indonesië. Het is een maand dat we dat eigenlijk helemaal geen evenwichtig beeld nog steeds van hebben. is dus helemaal niet uitgezocht. Uh, daar was toen veel Kamersteun voor, onder andere van de PvdA, Timmermans ook. Die vonden het heel erg belangrijk dat dat uiteindelijk een keertje gebeurde. Ehm... Uh, toen heeft het kabinet Rutte, het eerste kabinet Rutte, gezegd... nee, dat doen we toch maar niet. Tweede kabinet Rutte moest opnieuw een standpunt overformuleren... Hij heeft er gezegd: dat doen we weer niet. Want, is nu het argument, Indonesië wil het niet zo nodig. Uh, dat laatste klopt. Indonesië staat er niet echt om te springen. Uh, maar ja, het is toch wel een beetje waanzinnig. Hey, letterlijk, als je nu leest wat Timmermans uh, zegt in de Tweede Kamer... hij zegt, ja, we willen... Indonesië heeft ons aangegeven dat daar niet zoveel behoefte aan is. Dus doen wij het ook maar niet. En dat betekent dus eigenlijk dat het Nederlands historisch uh, beleid, beleid... voor historisch onderzoek in Nederland wordt gedicteerd vanuit Jakarta. Dat is natuurlijk waanzin. Ja, en, en te meer ook omdat de laatste weken steeds weer overal mensen opduiken... met nieuwe verhalen over uh, verschrikkelijk geweld in, in, in Indië destijds. Zowel van de Nederlanders als omgekeerd. Dus je zou zeggen, de aanleiding is meer dan ooit. Meer dan ooit. Precies, en dat hebben wij in de tijd ook gezegd. Hè. Van er werd toen vanuit Nederland ook wel ja, gezegd, dat is al allemaal een beetje uitgezocht. En het is zo evident dat het niet goed is uitgezocht. En we hebben ook gezegd, hoe ja, langer je wacht, hoe minder mensen erover zijn. En nou, helemaal afgezien van het, van het feit dat er ongelooflijk veel archiefonderzoek gewoon nog niet gedaan is. Wij zijn daar nu zelf mee bezig om dat te inventariseren. En het is vrij schokkend om te zien hoe weinig er tot nog toen maar bekeken is. Uh, dus ja, die hele argumentatie. Timmermans heeft overigens nog één kleine vluchtroute mogelijk uh, opengelaten. Hij zegt, ja kijk, als ik als minister, minister van Buitenlandse Zaken dit ga doen, dan zegt men in Indonesië, hé, hey, waar ben jij nou mee bezig? Nou. Wat je daarvan ook van vindt, impliciet is daarbij ook dat het ministerie van OCW natuurlijk wel zou kunnen zeggen, Goh, wij vinden dat toch langzamerhand wel heel erg belangrijk om daar goed eens naar te gaan kijken. Gert of, Cindy, of, ja, maar wat, of, het, sorry, of het Prins Bernard voor wel ligt? <laughs> dat toch ook de die over nu, dat uh, zouden we ja. hen eens kunnen vragen. Hè. Ja, het lijkt me een goed plan. Gert Cindy, het punt is gemaakt en de vluchtroef het, uh, is gegeven. Bedankt voor de uh, okay. <laughs> vraag ja. vanmorgen. morgen. Nelleke, tijd voor je kom. Op familiefeestjes werd ik soms door mijn trotse ouders naar voren geschoven om een versje op te zeggen. Later heette dat declameren. Op de lagere school was dat meestal een gedicht van Annie M.G. Schmid. Er waren eens twee jongetjes in Breukelen aan de vecht. De ene heette hans André, de andere Adelbrecht. En allebei waren ze, kijk, precies, precies, precies, precies, precies, precies gelijk. Op de middelbare school promoveerde ik tijdens mijn zwaarmoedige puberjaren naar Vazalis. Aan de universiteit boekte ik successen met 'Goedemorgen hemelse mevrouw Ping... uit geachte muizenpoot van Frits ten Harmsen van Beek. Nu even over Vazalis. Ik was dol op het gezicht, gedicht Tijd. Het begint zo. Ik droomde dat ik langzaam leefde. Langzamer dan de oudste steen. Het was verschrikkelijk. Dan vertelt de dichteres wat er zo erg was. Alles om haar heen beweegt angstaanjagend snel en monstrueus. De wanhoop en welsprekendheid der dingen die anders star zijn... en hun dringen, hun machteloze, vrede strijd. Hoe kon ze dat niet eerder zien? Het is een diep en huiveringwekkend inzicht... dat zich niet meer laat vergeten. In 1967 pakte Rudy Kausbroek... het gedicht van de visionaire Vazales stevig aan... Wat ze beschrijft is onzin. Wie langzaam leeft, neemt ook alles langzaam waar. Het is een gedicht van twee elkaar uitsluitende snelheden, vindt Kousbroek. Daarmee zette hij een polemiek in gang die tot de dag van vandaag voortduurt. Frida Balk wijde er in de Revisor in 1979... een lang taalkundig en filosofisch interpretatief artikel aan. Aad Nuis doet een duit in het zakje. Vazalis zelf haalt er de schouders over op. Een droom is een droom en geen referaat dat wetenschappelijk moet kloppen. Een gedicht over een droom is bijna de verdubbeling van aanvaarde onwetenschappelijkheid. Een paar maanden geleden schreef ook Remco Eckers nog een bijdrage aan de polemiek. En Ingmar Heidse maakte een pastiche op tijd. Ruimte. Ik droomde dat ik pijlsnel leefde. Twa twaalf maal sneller dan het licht. Het was fantastisch. Het gedicht vindt dus nog altijd weerklank. Ik kon mij als puber wel vinden in de waarneming van de werkelijkheid... als een permanent heftig bewegen. Het had wel wat, de betrekkelijk saaie tred van de werkelijkheid... opeens met andere ogen te zien, het geheime streven gewaar te worden. God, wat is het erg allemaal, wanhopig en vreed En erger nog, het ik neemt waar als buitenstaander... maar weet tegelijkertijd, ik ben onderdeel van het wanhopig, hevig leven. In Waiting for Godot heeft Beckett het een stuk meesterlijker en korter gezegd. They give birth a stride of a grave. The light gleams an instant, then it's night once more. Daar is niets tegenin te brengen. Zelfs wanhoop heeft daar geen plaats. De enige troost is dat het snel voorbij gaat. Vazalis en Beckett geven stem aan een betrekkelijk somber levensgevoel... dat in de jaren vijftig velen aankleefde... W.F. Hermans was niet de minste onder de zwartkijkers. Welke teksten nu de eye-openers zijn voor een hele generatie zou ik niet weten... maar het zou wel fijn zijn als het nog steeds een dichter of een schrijver was die het voor ze formuleert. Ja, het is waarschijnlijk dat, dat, dat, dat rapgroepje, wat zo bekend is nu... Oh, uh, ja, dat we. je, je kijkt naar mij. De jeugd van tegenwoordig. De jeugd van tegenwoordig. De de de de is denk ik, ja, heel goed, Jeroen. Jeroen is ook de jongste van het gezelschap aan tafel. Sorry <lacht> pas, Dus vandaar. vandaar. Jullie kunnen van dus van. het De, is de, de, het de jeugd is gespeeld en de jood. Juist, dat is het mooiste. Laten we niet met z'n allen door elkaar praten. Op Radio 1 was de afgelopen dagen ter aanmoediging om naar dit programma te luisteren een spotje te horen. met de volgende gesproken tekst erin. Hallo, met Willy. Ik ben geen nummer, maar mijn voorgangers wel. Wil je meer weten over Willy 1, 2 en 3? Kijk, luister, luister dan naar uh, het v OVT van de VPRO. Ik weet niet. Ja, doe jij het dan? Jij praat lekker normaal. Goed. Dit spotje. Dat Sander van der Pavert van Lucky TV op onze uitnodiging had gemaakt... was de afgelopen dagen te horen om OVT voor vanmorgen aan te prijzen. Voor de kijkers van De Wereld Draait Door... behoeft de spot geen verdere uitleg. Voor degene die de creatie Koning Willy van Lucky TV niet kennen... misschien ook wel liever niet, maar hoe je het er ook over denkt... de manier waarop Sander van der Pavert ons aller koning portretteert... en het enorme succes dat hij daarmee heeft, is opmerkelijk. De koning heeft, Alexander dus, door niet voor de naam Willem IV te kiezen... zich buiten de traditie van zijn mannelijke voorgangers gesteld. De koningen Willem I, II en III... Nou, we hebben begrepen, heeft Alexander... die eergisteren de drie biografieën van de Willems uit de handen van de biografen heeft ontvangen... alle delen gelezen. We zijn natuurlijk enorm benieuwd of hij, Jeroen Koch... Jeroen van Zandt en Dick van der Meulen... in de nazittend nog even apart heeft genomen... om te zeggen wat hij van zijn voorgangers vindt. Of hij een favoriet heeft. En of ze daaruit hebben kunnen opmaken dat het inderdaad terecht is... dat onze koning een andere weg is ingeslagen. Mannen, nou, heeft Alexander jullie nog even apart genomen... en gezegd, nou, mijn voorkeur gaat uit naar... 1, 2 of 3. Hij heeft ons apart genomen, maar dit heeft hij niet gezegd. Hij heeft... Uh, is Jeroen Koch. Ja, hij had een heel verstandig antwoord uh, als het hierom gaat. Hij zei namelijk... Um, die uh, geschiedenis van koning Willem 1, 2 en 3... die ligt ook voor mij zo ver van mij af... dat ik het ook echt wel als een afgesloten hoofdstuk beschouw. De geschiedenis van mijn familie begint voor mij bij Wilhelmina, zei hij. Die heeft nog invloed op Beatrix gehaald. En daarmee op mijn opvoeding. Dat is wat hij antwoorden. En daarmee lijkt hij natuurlijk op heel veel mensen, van de wat kan het ons schelen wat onze bed, bed, bed over grootvader precies heeft uitgehaald. Nou, nou de, maar, de grap is juist dat als je kijkt hoeveel familiegeschiedenis er verschijnt, dat de meeste mensen heel erg bezig zijn ja, met het ja, identiteit maar, ontlenen maar ze aan hun familie, behalve dus kennelijk het koningshuis. Nou, nee. ze, we, en we dat doen zegt het allemaal misschien wel. iets over dat leden van het koningshuis. We doen het allemaal wel, maar we trekken ons natuurlijk niet meer zo heel erg veel vandaan. Dus, maar we zijn nieuwsgierig wel, dat is hij blijkbaar ook, want anders had hij toch die dingen niet genezen. Maar als antwoord was het wel tactisch. Jeroen van Zanten, dus, dus het is eigenlijk wel logisch dat hij zich Alexander noemt en geen Willem. De koning de nou, daar zal hij zijn eigen reden voor hebben en daar staat hij ook in vrij. Uh, kijk, ja. het uh, ja, is een heel correct antwoord, maar ja. kijk, een, een, een koning mag ook sommige dingen zelf beslissen. Heeft en hij gezegd, heeft zijn eigen naam gekozen. Heeft en dat is prima. Heeft hij nog gezegd wat hij ervan vond als historicus? Want we lijken te vergeten dat dit een historicus is. Nou, ik vond, ik vond um, zijn speech uh, vond ik heel mooi. Uh, over het, uh, uh, hij zei iets over lezen. Dat er gelezen moest worden. Dat vond ik heel goed. Hij zei iets over dat als je van je land houdt... hou je ook van, je, van het verleden van je land. Uh, um, zonder dat we daar allerlei ident ja, lelijke identiteitsplaatjes op gaan plakken. Dat je je verleden moet kennen om je identiteit te kennen. Maar um, uh, ja, ik vind gewoon dat hij, dat hij een hele goede speech had. Hij haalde Huizinga aan... En uh, daar merkt hij echt wel dat het een historicus is. Jullie hebben vier jaar gezamenlijk aan de biografie gewerkt. Jullie hebben er veel voor gereisd, veel samengewerkt. Hoe was dat? Een mooie tijd gehad. Fantastisch. Ja, het is heel jammer dat het voorbij is natuurlijk. Ja. <laughs> maar je kijkt ja. erbij alsof het bijna de mooiste tijd van je leven. Uh, of laten we zeggen wow. van, van je werkende leven. Ja, werkende nou, leven, ja, dat ga ik dat... wel aan. Ja. Uh, het was de mooiste tijd van het werkende leven en die presentatie, hoe feestelijk ook, had dus voor ons ook wel iets van een begrafenis. Uh, in de zin. In de dus, zicht, ik was het wel in ja, post, ja, ja. ja, en, en dan ja. zijn die boeken een soort zerk uh, op het ja. uh, uh, werk, ja. zou je ja. moeten zeggen. Maar nee, het was natuurlijk vreselijk leuk om hier met z'n drieën aan te werken. Dat ging ook ontzettend goed. Dus we hebben elkaar niet in de weg gezeten, maar juist ook als er, uh, een van ons een ontdekking deed, die ja. Ja. jezelf eigenlijk ook eigenlijk wel in het boek had willen hebben, maar die dan toch iets beter paste bij de andere Willem, dan gaven we die uit handen. Soms met licht ligt lichte tegenzin, kan niet ontkennen, maar dat deden we wel. En, nou, t, ja. Het grappige is wel dat er bijvoorbeeld over uh, die hele troubles tussen overgang van Willem II naar Willem III, dat er verhalen zijn die zowel in het boek van Dick van der Vermeulen als in Jeroen van Zandt, en dat gebeurt natuurlijk voortdurend, je hebt er zeker ja. overlap. En als ja. je dat al geschreven hebt, ga je dan even bij elkaar spieken of het wel klopt? Ja. ja. En en, en zoals de afgelopen dagen die uh, Jeroen Koch haalde met Willem I de voorpagina van De Telegraaf... Jeroen van Zanten mocht met zijn edele hoofd bij Paul Witteman aan tafel... hoe is die iets van toch stiekem... Zijn er toch misschien dromen van lichte jaloezie die je dan staan? wel, natuurlijk. Sterker nog, ik, ik, ik, ik wilde helemaal niet bij power met te man. Oh nee, natuurlijk. Was, dit, dit werd, dat zag ik echt als een straf. Uh, uh, ah, ja, dus, uh, hij meent het hoor. Uh, ik ben door uitgever uh, Fonds en mijn collega-biograaf letterlijk daar aan tafel geduwd. Uh, ik vond het wel veel leuker dan ik dacht dat het was. Uh, maar uh, ja, ik, ben, ik, ben, ik ben niet echt een mediamens. Heb... Nou, je hebt hier in die tien minuten kranig geweerd. Uh, laten, we, laten we naar die, uh, de, de mannen zelf gaan. We gaan het over de Willems hebben. Ik stel voor dat we om te beginnen iedere voorst even in vijf minuten portretteren. In vijf minuten, ja. Nou, dat is al heel wat op radio. Ja, okay. De belangrijkste wapenfeiten op een rijtje zetten we. Wat waren de belangrijkste verdiensten? Wat waren de grootste handicaps? Waar hebben ze geglorieerd? Waar zijn ze uitgeleerd? En dat doen we in de logische volgorde. En we geef, ik geef, per koning, geef alvast zelf een paar feiten. Dan heb je okay. zeg maar een trapper ja. om op te stappen. Ja. Jeroen Koch, Willem I, geboren 1772. Zoon van de verdreven stadhouder Willem V. Wilhelmina van Pruisen. Moest in 1795 op de vlucht voor de Vaderlandse revolutionairen en de Fransen. Werd vorst in de wachtkamer. Totdat hij in 1813 dan eindelijk soeverein werd. En in 1815 koning van een groot Nederland dat hij in 1839 weer klein zag worden met de afscheiding van België. hij in 1840 oud en knorrig af. Het trad dus af. En had nog een paar leuke jaren met een hofdame. Zet de man in het kort neer in zijn groot en kleinheid. Jeroen. Een, een, Jeroen heel, heel mooi. Er staan gelukkig al heel veel feiten in. Uh, die vorst in de wachtkamer, dat is natuurlijk niet juist. Uh, hij is wel vorst en hij is vanaf 1806 ook, ook uh, hoofd van de dynastie. Dan is hij de prins van Oranje. Maar wachten doet hij bepaald niet in die periode. Hij is uh, uh, voortdurend... Op zoek Om ergens opnieuw aan de macht te komen met zijn huis. Nadat die schadevergoeding niet komt vanuit de Republiek, maar uiteindelijk dan door Napoleon wordt opgedrongen, opgelegd eigenlijk aan het Duitse Rijk, mag hij in Fulda regeren tussen 1802 en 1806. Zijn gelukkigste jaren ja. Jeroen, ik pak wordt even, weer verdreven. Ik, ik, ja, ik, maar ik, die, pak, die... ik pak even in, want ook, ja. ik grijp even heel ja. licht in. We moeten even constateren dat het Oranjehuis tot 1813 ergens zit te wachten, toch wel op. Het koningschap van ja. Nederland. Ze, hebben eigenlijk, ze zijn een beetje ongelukkig weggezet, nee. de vorsten onder Napoleon. Ze zitten niet te wachten op het koningschap in Nederland. Nederland is na 1802 echt waar helemaal uit zicht geraakt. En uh, ook het geluid dat daar Lodewijk Napoleon koning van Holland wordt. nou, dat kan er ook nog wel bij. Ik bedoel, dat is eigenlijk ver weg. De verrassing in 1813 is heel groot dat er weer geluiden uit Nederland komen. Dus het is nog ja. erger. Ze, ze, ja, het ze het hebben weken nergens meer. Nou ja, er zijn dus zelfs geluiden al heel vroeg, hè, 1796 het eerste geluid... waarbij de zus van Willem I zegt van ja, het, het gaat helemaal mis... we gaan dezelfde route in als de, Belgische, als de Franse vluchtelingen voor de revolutie. Ja, maar je moet dan toch even uitleggen uh, waar ja. die, die oranjes zitten ergens... Ja. En hebben een klein vorstendommetje en daar moeten ze het mee doen. Dan mogen ze vier jaar zitten en daar moeten ze het mee doen, ja. ja en dan 1806, als pa overlijdt, Willem V. en Willem Frederik hoofd van de dynastie is... Ja, dan hebben ze echt helemaal niets meer. Dan is er nog maar één troef. En dat is Willem II. En je ziet, daar gaan ze politiek mee bedrijven. En het idee ontstaat dan dat Willem II, de aanstaande Willem II... maar Engels moet trouwen. Dat er dus weer een band moet ontstaan, zoals onder stadhouder koning Willem III. Dat, dat moet de redding bieden. Ik stel voor dat we daar ja, zo meteen met uh, precies, uh, Jeroen van Zanten terugkomen. Nou, 41 Goed. jaar, die man is natuurlijk af... op het moment dat hij soeverein vorst wordt... hier uh, in, in Nederland terugkeert. Uh, en dan is het een, een harde man. Een man die getekend is door het lot. Met één fantastische eigenschap. Uh, en dat is dat, uh, hoe het ook tegen zit... hij altijd probeert door te zetten. Hè. Het is een soort... Ik, ik heb het uiteindelijk omschreven als een soort grimmig optimisme... waarmee hij zich stort op... Uh, ja, de, de nieuwe mogelijkheden die er zijn. Um, Koning moet een grondwet aanvaarden, heeft daar eigenlijk geen zin in. Zegt ook al heel snel over die grondwet, dan is het 1814 van... ach ja, die grondwet, dat is een speeltje voor het volk. He, daar ga ik me ook niet te veel van aantrekken. Moet dat spel natuurlijk eerst meespelen met die elites... maar vanaf 1818 trekt hij alle macht naar zich toe... en die houdt hij in feite vast totdat hij in 1840... Aftreed. Ja, en, en moeten we hem zien als een soort verlicht absoluut vorst? Een man die alles van in zijn bureau wil regelen? Absoluut. Het is echt een meneer een, een die van die top-down het hele uh, koninkrijk... die hele natie, en dan hebben we het over het noorden en het zuiden... Het veel groter natuurlijk dan het huidige Nederland... Uh, probeert uh, zich te onderwerpen. Uh, uh, het moet allemaal in dienst staan van zijn grote streven... en dat is namelijk welvaart voor de Nederlanden en een eenheidsnatie. Hij is een besluitenkoning. Wat ja. is zijn product? Wat levert hij af? Het ene besluit na het andere. Alle besluiten gaan via de koninklijke schrijftafel... van groot naar kleine verhoging van het budget voor defensie... tot en met vergunningen voor de kasteleinen in het zuiden van het Nederland... om te mogen tappen. En koning in een ontluikende democratie. Kon hij een beetje omgaan met tegenspraak? Nee, hij kon helemaal niet omgaan met tegenspraak. ontluikende democratie, die zou ik niet willen nazeggen. Die ideeën uit die Franse revolutie zijn natuurlijk wel. ideeën van volkssoevereid zijn er. Maar de ervaringen met het soevereine volk waren buitengewoon. Slecht. En de autoritaire bestuurstijl van koning Willem I wordt ook heel erg aangeblazen... door de slechte ervaringen met de Franse revolutie. Door de chaos die dat heeft veroorzaakt. Het zijn koningen, typisch restauratiemonarch... die regeren met die erfenis van die Franse revolutie. Daar is toch Lodewijk XVI onthoofd. Dat is het angstbeeld. Uh, en uh, deze koningen die, de, de, vanuit die koningen moet he, de orde worden hersteld... In ja. Europa. En, en zo verklaar je 1830 ook? Dus de afscheiding van België? Uh, nou ja, je ziet in, in, in Vooral in de zuidelijke Nederlanden zie je dat die, dat die liberale ideeën over de democratie echt wortels schieten. Die zijn daar veel sterker dan in het noorden. En, en daar zie je dus: ja, dan komt de nieuwe revolutie voor die op. Het idee blijft bestaan. En uh, daar kan uh, Willem I totaal niet meer overwegen. En het interessante is: ze vragen niet om nationale onafhankelijkheid. De eis die ze op tafel leggen vanuit het zuiden is: koning, eerbiedig nou onze rechten, onze burgerrechten, die in de grondwet van 1850. Stijlen. En dat doet hij niet. Dus Ze vragen niet om onafhankelijkheid in eerste instantie. Treedt hij verbitterd af? Uh, ja, hij is verbitterd. Uh, hij zegt letterlijk de tekst van... Uh, uh, willen ze mij niet meer, ze hebben het maar te zeggen. Ik heb hen niet meer nodig. Dus dat, daar zit wel een verbittering in. Het Koninkrijk, een grote droom van Noord en Zuid... is dan natuurlijk al tien jaar aan duigen gevallen. Uh, maar uh, het is ook een welkome applicatie. Het komt hem zelf ook wel heel goed uit. Jeroen van Zanten, Willem II... De held van Waterloo treedt aan in 1840. Is dan 48, 47, 48. Uh, regeert maar kort tot 1849, want dan uh, gaat hij gewoon dood. Uh, een jaar nadat die Torbergen de Nieuwe Grondwet heeft laten schrijven... een korte karakteristiek van de man en zijn koningschap. Van jou. Een ijdele man. Een uh, man die ook constant op zoek is naar zichzelf. Uh, zichzelf niet kan zijn. Uh, romanticus daarom. Uh, iemand die uh, de hele tijd nadenkt ook over de tijd waarin hij leeft. Uh, eigenlijk op dezelfde manier als zijn vader ook reflecteert op de Franse Revolutie. En probeert zijn eigen positie en wel alles wat gebeurd is na, na zeg maar, de Franse Revolutie en de terreur en de Napoleontische oorlogen om te kijken, ja, hoe pas ik in die tijd? Uh, wat moet ik met die tijd. Uh, voelt zich dus eigenlijk gestrand. Uh, in een voor hem vreemde tijd. Omdat hij, uh, dat is een kenmerk van de aristocratie. Hè, die in de restauratie leefde. die eigenlijk uh, ja, na de Franse Revolutie. zich gestrand voelde. In, in, in een tijd die niet meer de hunne was. Um, uh, en dat had Willem heel sterk. Um, en iemand met een enorme vrijheidsdrang. Uh, en dat, dat, dat is niet niks voor een koning. Dat is heel lastig. Ja, dat, en ook zelfs. Um, um, uh, ook als hij geen koning was geweest, had die vrijheidsdrang uh, was lastig voor hem ge uh, ge uh, geworden. Je hoorde dat, zo net dat Willem I zich in met hand en tand. Uh, uh, ja, dat de, de, de grimmige en doortastende. en, en maar doorzet, aan besluiten enzovoort. Ik krijg de indruk uit de karakteristiek die jij nu geeft. dat hij heel anders met zijn tijd omgaat dan zijn vader. Ja, hij had zeg maar de bestuurlijke ausdauer van zijn vader. Dus het bestuurlijke vermogen om. om eindeloos lang achter je bureau te zitten en, en, en, en jezelf op te offeren. Dus uh, dat had hij niet. Ik, ik heb dat in het boek een beetje de vrouwelijke variant genoemd. Zonder seksistisch te zijn. Uh, dat je uh, jezelf ten dienste kan stellen van, van, van, van, van anderen. Uh, dat, dat kon hij heel moeilijk. Uh, wat hij wel kon was zichzelf opofferen. En op, uh, hij was op, op, opofferingsgezind als het ging om, om uh, veldslagen. Op het slagveld. Want, want ik was echt onder de indruk van, van zijn optreden. Ook in Spanje en Portugal. Tijdens ja. de, de, de, anti, ja. zeg maar, de oorlog tegen de Fransen met Wellington. Buitengewoon moedig. Uh, je kan het ook, enerzijds uh, is het natuurlijk ook jeugdige overmoed. Hij is 19. Uh, maar, uh, wat, uh, wat doet hij? Geef, een, geef eens een paar nou, voorbeelden. Uh, een heel, heel mooi voorbeeld is uh, bij Ciudad Rodrigo en Badajoz. Dat zijn twee middeleeuwse vestingen. Die lagen aan, aan de grens tussen Portugal en Spanje. En Wellington had die twee vestingen nodig... Om, de Spanje, om Spanje in te trekken en de Fransen te kunnen, kunnen verslaan. En hij moest die vestingen dus echt belegeren. Dat waren echt middeleeuwse belegeringen... waarin lange ladders werden gebruikt... De Fransen hadden uh, die vestingen versterkt met allemaal uh, bommen... en uh, vuurde kartetschoten uit. Willem was, stond vooraan bij de troepen, bij de bestorming. Hij redde twee keer uh, Engelse officieren. Hij moedigde de manschappen aan. En uh, uh, niet zoals gebruikelijk bij hoge officieren van hoge afkomst... stond hij op een afstand. Nee, hij stond midden tussen de soldaten. Ja, hij voelde, niet. zeg maar, de regen van bloed en ledematen daalde op, ook op hem neer. Ja, als een ja, het klinkt heel indrukwekkend, maar en het is het ongetwijfeld ook... Ja. Um, maar even voor de helderheid, Wat, hoe kwam hij daar eigenlijk terecht? Waarom vocht een prins van Oranje mee met dat had hij aan papa te danken. Zeker. Ja. Papa zei van, ja jongen, je hebt nu in Oxford gestudeerd. Ga maar eens wat doen. Uh, dat is prima om, uh, om interessant te worden voor Charlotte. Charlotte, prinses Charlotte. Het is eigenlijk baltsgedrag voor Charlotte. Voor ja. de, de dochter ja, het van, de is, het, van is, het is paringsgedrag. Dynastiek paringsgedrag. Uh, zoals dat heel veel plaatsvond in, haar, in, in, in die dynastiek tijd. Dynastiek paringsgedrag. Ja, Op, dus, maar, <laughs> opgelegd paringsgedrag. Ja, opgelegd he? paringsgedrag. Ja, ja. Dus <laughs> hij, hij, hij moest het huis. Uh, Willem II, uh, als prins was hij de enige uh, nog overgebleven hoop van papa... Om het dynastieke huis van Oranje in ja. Europa weer te vestigen. En dat moet je dus ook zichtbaar maken door op het slagveld. Ja. Je mannetje te staan en je te laten zien. Hij had in Oxford uh, en in zijn reizen door Schotland en Ierland... had hij de Engelse cultuur en de Engelse zeden en gewoonten geleerd. Daarna moest hij zich militair onderscheiden. Want dat was nog uh, een trapje hoger. En uh, papa schrijft ook letterlijk, uh, Willem Frederik schrijft ook letterlijk aan Willem... van uh, ja, je moet de eer en glorie nu op het slagveld halen. Voor we naar Willem III gaan, nog één... Uh... 1848 is natuurlijk een buitengewoon belangrijk moment uh, uh, voor ons land, namelijk toen wordt die die, die... maakt die uh, maakt die grondvet. We hebben het eigenlijk een beetje geluk gehad dat het Willem II was en niet Willem I of Willem III die op dat moment op de troon zat. Um, ja, dat is natuurlijk een simplificatie. Mm. Het is ook oh, en een even historie. Um, lastig. Um, ik heb de indruk dat Willem III het nooit geaccepteerd zou hebben. En dat Willem I er ook heel veel moeite mee gehad zou hebben. Uiteindelijk, en dat Willem II uiteindelijk toch een liberale kant had. Willem II had, was uh, absoluut uh, veel liberaler dan zijn vader. Uh, een heel mooi voorbeeld is: hij heeft op een gegeven moment een gesprek met een, Belgisch, een van de Belgische liberalen. die later bij het voorlopige bewind zit, Jean Bien. En dat is in, uh, in de vrijmetselarij. En dan heeft Jean Bien het over gelijkheid. En dan zegt Willem: van ja. Dus u zegt als je van gelijkheid houdt, dan ben je republikein. En dan uh, zegt. De, ja, Genimier knikt. En dan zegt de koning van. Of de, als prins van de Oranje zegt hij. Nou, dan ben ik ook republikein, want ik hou van gelijkheid. Voilà. Ja. Um, Dick van der Meulen, Willem III was 32 toen hij koning werd. Kreeg de, eh, dat was dus 1849. Kreeg de bijnaam Koning Gorilla later. Stierf in 1890. Kreeg na drie overleden zonen op hoge leeftijd een dochter. Die onze oorlogskoningin is geworden. Een man die met grote tegenzin aan het koningschap begon en altijd impopulair gebleven? Samenvatting is goed met, die, met als uitzondering die laatste woorden. Nee, hij was populairder gek genoeg dan wij altijd hebben gedacht. En dat komt uh, waarschijnlijk door allerlei dingen. Uh, de belangrijke reden is dat een koning volgens mij gewoon populair was... omdat hij koning was. Uh, dat oranje gedoe wat nu is bij een voetbalwedstrijd... had je toen ook al bij allerlei gelegenheden. Dus, ik denk dat hij door zijn beroep al populair was. Uh, en hij heeft dat ook nog wel weten te uh, versterken. Door, uh, dat is een bekend verhaal natuurlijk, maar er waren twee grote watersnoodrampen in het rivierengebied in Gelderland. Daar is hij naartoe gegaan 1855, 1861. Dus de eerste. Tien, twaalf jaar van zijn koningschap. En daar stond hij uh, dagen achtereen met uh, zijn lazen in, de, in, in het water. En uh, praatte met de gewone mensen. En dat kon hij ook ontzettend goed. Dus in zijn Nederlands... Dat wist, het, het grappige is, toen ik begon met dit boek... wist ik eigenlijk helemaal niet of hij wel uh, uh, redelijk Nederlands sprak. Want alles wat je van hem ja. hebt is in het Frans. Uh, monarchieën waren bij uitzicht Stalig toen. Hè. Dat was natuurlijk... Uh, Dan konden ze ook met elkaar goed trouwen. Dan een Rusin met een uh, uh, Nederlander trouwen. Dus dat was niet zo gek. Uh, maar Willem III sprak uitstekend Nederlands. En gebruikte die taal ook om met zijn onderdanen... de wat lager gesitueerde onderdanen te praten. Met de hogere... Daarentegen kon hij totaal niet overweg. En daar, ja, daar, daar, daar had hij ruzie. Daar was de ellende... Bij die man. Maar ja, dat betekende niet dat hij onder het gewone volk impopulair was. Dat was hij eigenlijk niet. Met uitzondering van een jaar of tien. Toen kwam hij met z'n had vele affaires met dames. En dat ging hij iets te openlijk deed hij dat op een zeker moment. En dat, dat, dat was niet goed voor hem. Maar... Een van de, jouw slotsommen is dat, het, uh, uh, uh, dat, hij, dat zijn verdiensten in feite was dat hij inwisselbaar was. Dat het eigenlijk niet meer uitmaakte dat hij Willem III was omdat het koningschap uiteindelijk van al zijn macht was ontdaan. Ja, uh, maar dat heb ik wel wat genuanceerder opgeschreven. Uh, uh, hij had meer macht dan wij altijd uh, dachten. Of, uh, eigenlijk, als wij goed hadden nagedacht, wisten we dat wel. Want de, die gewijzigde grondwet van Torbekke... die uh, liet nog een behoorlijk hoop mogelijkheden voor een koning open. Hè? Dus uh, benoemingen van ministers Het ontbinden van parlementen, wat hij ook af en toe heeft gedaan. En uh, dus op dat... Terrein. Uh, uh, kon hij wel wat persoonlijks ja, toevoegen. Jeroen. En ik denk eerlijk gezegd. dat als hij tactvoller was geweest. want dat was hij natuurlijk niet. Ja, dan had hij echt een, een heel erg. Uh, ja, was hij wel een. een um, echt een redelijk machtige koning nog geweest. Die inwisselbaarheid, ja, dat, dat is niet ja, helemaal te je, tellen. Jeroen, ik, maar... je bent zijn biograaf. Ik ben dik. Uh, sorry, ik dik. Dik, mijn <lacht> Ja, dat, dat krijg je met. Jeroen, <lacht> het is. Ja. is, is, is, is Kwik noemen de de de jullie het elkaar. dat is ook een hele goede. Dus vandaar dat ik meegesleept wordt in, dat, in die verwarring. Maar goed, uh, Dick, dus... je bent zijn biograaf, je hoeft hem natuurlijk niet te verdedigen. We kunnen gewoon zeggen... Uh, deze koning kreeg steeds meer... het was een beetje van de drie de minst machtige. en diegene die het meeste moderne tijd over zich heen kreeg pech gehad. Oh ja, nee, maar ik ga hem ja. ook niet verdedigen. Kijk, een biograaf mag natuurlijk niet ophemelen... en mag niet naar beneden halen, dat is niet de taak daarvan. Nee, natuurlijk had die man... Uh, uh, hij was in alle opzichten onbenulliger... dan zijn voorgangers. Hè. Inderdaad, zijn positie was onbenulliger. Maar het was ook iemand die niet wist dat hij wilde eigenlijk, hij wilde hooguit herstellen... hij wilde terug naar voor 1848... maar wat hij dan daarmee met die macht uh, wilde aanvangen... had volgens mij geen flauw idee. Dus het was een koning zonder, zonder idee. koning zonder plan. Ja, zonder plan, ja. Er zijn de drie mannen die het koningschap hebben moeten uitvinden in ons land... Naar wie hebben ze zich, zichzelf gemod Of de, Jeroen ja. Koch gezet al gelijk van... Nou, ja. dat was natuurlijk... Lodewijk, Napoleon en gehad. En heel ver terug Philips II. Lodewijk, Napoleon? Is ook Napoleon. Op terug, ja. ik, ik versta het niet. Lodewijk, Napoleon, Lodewijk. Napoleon Nee, maar we hadden Lodewijk, Napoleon als koning gehad. Ja, de mannen die het koningschap in dit land moesten uitvinden. Nee, oké, okay, ja. maar het, het oranje koningschap? Nee, ik ja. vind okay. uh, het ja. zeer terecht... Ja. Uh, <laughs> en ook zeer welkome terechtwijzing. Maar um, naar wie hebben ze zich dan gemodelleerd? Naar ja. deze Lodewijk, Napoleon? Nee, nee, nee. nee. De, de, het grote voorbeeld voor koning Willem I is Napoleon Bonaparte. Dat, ja, precies. Zonder enige twijfel. En uh, dat komt natuurlijk pas vanaf pakweg 1800... als die man in beeld komt en in de familie... en in de correspondentie consequent uh, Bonaparte wordt genoemd. Dat is wel grappig met het accent op die laatste e. Uh, en daarvoor in zijn opleiding zijn de, is het grote voorbeeld... Frederik de Grote van Bruissen. Zijn auto. Dit, dit zegt wel iets hè? Over, de, over, de, over het idee van deze koning, over ja, zichzelf. Absoluut. Ja, ja. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje gek dat het grote voorbeeld voor Willem I was ook zo'n grote vijand. Uh, de, ja. ja, dus dat, dat is natuurlijk ja. een merkwaardige paradox. Napoleon is hier. in alles. Napoleon is degene uh, ja, die het lot van deze koning Willem I heeft bepaald. Ik kan het niet anders zeggen. Maar is het zo dat hij volgens dat voorbeeld het koningschap vorm heeft gegeven? Of is het zo, want die indruk krijg ik eigenlijk, dat elke koning weer opnieuw het koningschap moest uitvinden, Jeroen van Zandt? Uh, ja, tuurlijk. Ja, dat, uh, uh, het, het rare aan het koningschap is dat je, de, je, je wil de persoon en het ambt scheiden, maar dat kan niet. Maar Willem II had een groot ge geluk, had een voorbeeld. Namelijk zijn eigen papa. Was dat nou. Zijn voorbeeld? <laughs> of, uh, het rare is: uh, kijk, mensen zijn verschillend, gelukkig. Uh, het grote voorbeeld van Willem II was ook Napoleon. Maar ja. daar deed hij weer wat, ja. heel wat anders mee dan zijn ja. vader. Ja. Ja. Uh, papa uh, uh, Willem vond Willem-Frederik vond Napoleon uh, interessant... vanwege het administreren, de organisatie... De, de, het, het, staat voor, het, sta, het combineren van de revolutie en de staat... en het oud en nieuw. Het, het zeg maar, stollen van de revolutie. Willem II vond Napoleon interessant... Als militair, als inspirerend figuur. Als iemand die de macht, zeg maar een toneel bij de macht kon scheppen. Door zichzelf als keizer te kronen en propaganda. Dus Napoleon was allebei een voorbeeld. Maar Willem II doet daar totaal andere dingen mee dan Willem Frederik. Willem III heeft natuurlijk Napoleon niet meer... In levende lijven, um, zeg maar, als keizer of als bewindvoerder of bevel hebben meegemaakt, maar, maar mm. heeft, heeft die nog voor Willem III een rol gespeeld? Of is het... nee, nee, Willem III is een man die volgens mij geen voorbeeld had. Er wordt wel eens gezegd dat hij op zijn, op zijn grootvader wilde lijken, zeker niet op zijn vader. Maar wel op zijn grootvader, maar daar vind je eigenlijk weinig van terug. Uh, uh, het was natuurlijk een, toch wel door die grondwetswijzigingen en door een rancune verteerde man die eigenlijk uh, somberend, denk ik, vaak in zijn, in zijn werkkamer zat met tegenzin natuurlijk al die wetten tekenen, die hij jovens altijd wel tekenen. Maar uh, nee, dat was geen voorbeeld. Hij was een geweldige fan van, dat was ook geen lezer natuurlijk maar uh, van de drie musketiers dat vond hij mooi. Kijk. ik kan <laughs> mij voorstellen dat Jan, dat dat een beetje een voorbeeld voor hem is geweest alleen is hij helemaal geen Jan geworden natuurlijk maar uh, ja, nee daar geen voorbeelden. Ja. Wat ze met elkaar gemeen hebben in ieder geval uh, Willem III Um, had een grote problemen met Willem II. Willem II had een grote problemen met Willem I. Had Willem, willem I ook een grote problemen met zijn vader, de dus stad hadden Willem V. Ja, absoluut. Dus ja, in... die lagen elkaar totaal niet. En he, willem V is eigenlijk een heel erg leuke man, vond ik. Heel ironisch. Die ironie past totaal niet bij de positie die hij heeft. Daarom wordt hij ook niet begrepen. Maar Willem, willem I aard naar zijn moeder, willem van Pruisen. Er zijn to, twee totale controlfreaks. En uh, Willem I is een hele ironische man die kan genieten van het, uh, van het uh, hofleven ook. Dat kon Willem I ook niet. Hij vond helemaal niks. Uh, en hij had grote problemen. dat wordt duidelijk na 1795... als ze proberen die schadevergoeding te krijgen voor, uh, voor de Republiek. of uh, Voor een verlies van de positie in de Republiek. En zeker op het moment dat, dat uh, die schadeloosstelling voelde in zich komt. De, de, de landen die ze krijgen, de gebieden die ze krijgen in het Duitse Rijk... worden afgenomen van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus secularisering ten behoeve van verdreven vorsten in Italië... het Rijnland en de Republiek. Uh, en Willem de Vijfde wil dat absoluut niet aanvaarden. Gestolen goed gedijt niet. En hij vindt het ook helemaal tegen de tradities van de Oranjes ingaan. Omdat de Oranjes voor Willem de Vijfde staan... voor de tolerantie tussen de godsdiensten. Wat die tolerantie dan ook precies in werkelijkheid was in de Republiek. Dat is Willem Vijf. Dat is he? Willem V. En ja. Willem I zegt... Horus, ik heb nog een zoon. Uh, wij moeten verder met die dynastie. Je kunt me wat, maar ik neem die kromst-katholieke gebieden aan. Je hebt het nou over de zoon van Willem I. Uh, Willem II had grote problemen met zijn vader, hè? Jeroen van Sant. Ja, maar uh, ja, nou ja, wie heeft, hij heeft geen probleem met Willem 1 gehad. Uiteindelijk de Belgen en de Nederlanders ook. Um, dat was een, ja, het was natuurlijk een enorme, instrumentele, dwingende man. Um, die uh, eigenlijk um, weinig empathisch vermogen had. Uh, Jeroen Koch heeft hem terecht uh, ook een autist genoemd. Uh, uh, en daarnaast, ja, als je dan een zoon hebt die, uh, die niet goed weet wat hij wil, uh, twijfelt. Uh, uh, Melancholiek is, Romantisch. Uh, ja, dat, dat, was natuurlijk, dat kon alleen maar verkeerd gaan. Er waren twee dingen waarin, waarin hij echt in aanvaring komt met zijn vader, namelijk de Charlotte. Uh, ja. dat is namelijk, Willem 1 vond dat Willem 2 moest trouwen met Charlotte. En Willem 2 had er gewoon geen zin in. Maar die gaat wel, doet nog halfslachtig een paar pogingen. Hoe loopt, hoe loopt dat? Af? Nou, hij doet eigenlijk een hele goede poging. Uh, hij, oh. hij, hij, hij conformeert zich aan de, aan de dynastieke plicht. Hij schrijft zijn vader, nou goed, ik, ik doe het. Als had ik liever in Duitsland met, met, met een nichtje getrouwd... en was ik daar herenboer geworden of wat dan ook. Uh, hij doet het, hij gaat, naar, hij gaat naar Engeland toe, maakt daar het hof... Ja, en komt daar eigenlijk in een, in, een, in een waanzinnige familieruzie terecht... tussen Charlotte en haar vader en haar moeder, uh, de prins regent. Uh, de, op de achtergrond speelt natuurlijk ook nog het feit... dat uh, uh, George III, de, de, de, de, de, de, uh, zeg maar de gestoorde koning, ook nog leeft... Uh, dus uh, uiteindelijk wordt hij slachtoffer van die familieruzie. En loopt hij een blauwtje te midden van alle Europese vorsten, want het is op dat moment de conferentie van Londen. En dan zegt Willem I, het moet nog een keer? Ja, er hoort nog iets bij. Hè, want, kijk, vanaf 1807 wil eigenlijk de hele familie, het is niet alleen Willem I, dat Willem II met Charlotte trouwt. 25. En dat moet redding bieden. En vanaf 1813 is dat huwelijk tussen Willem II en Charlotte, om het zo maar te zeggen, ineens een huwelijk geworden tussen twee troonopvolgers. Waar komt deze Charlotte vandaan? Charlotte is de dochter van George IV nee. en is de, dus de, omdat het huwelijk tussen George en, en Caroline heel slecht was... en er dus niet waarschijnlijk weer een kind werd geboren, werd zij uh, uh, door het parlement gezien als de troonopvolgster. Uh, hoewel uh, vrouwen nog niet in, uh, in Groot-Brittannië toen op dat moment uh, ja, koning waren. Als er een jongetje werd geboren, was die voorgegaan. Maar die werd niet meer geboren, want ja, vader en moeder sliepen niet met, meer met elkaar... En daarom uh, uh, was zij zo interessant. Uh, maar uiteindelijk, uiteindelijk er is er een enorme dynastieke druk op Willem II ja. om dat te doen. En hij weigert ja. het op een gegeven moment gewoon. Dus dat is nogal een... Uh, op een gegeven moment, als hij terugkeert... Um, hij, hij wordt dus afgewezen door Charlotte tijdens de conferentie van Londen. Uh, waar, waar al die uh, uh, uh, uh, uh, uh, vernedering ten opzichte van, van vernedering Europa... ten opzichte. En hij gaat, uh, hij gaat terug naar, uh, naar Nederland. Zijn vader is woedend op hem en die zegt... Van, je gaat maar terug naar Londen en probeer het nog een keer... Je hebt het verprut, jongen. Je hebt het verprutst, het is jouw schuld. Ja. Willem zegt van... Uh, uh, en zijn vader zegt letterlijk... Een man kan altijd wel ergens anders afleiding vinden. Dus dat huwelijk, dat ga je aan. En als het geen goed huwelijk is... Dan uh, zorg je maar dat je een, een, ja, een hofdame vindt... Waar je vier kinderen mee kan dat, krijgen. Dat wist hij al, hè? Ja, dat wist, ja, wist ja, hij. Uh, maar Willem zegt, dat doe ik niet. En uh, op dat moment uh, uh, ge, uh, ge, uh, heeft hij het geluk dat uh, George IV eigenlijk uit schuldgevoel hem, het, uh, hem een Engels uh, uh, bevelhebberschap aanbiedt... en kan hij naar Brussel. Met geheven hoofd. Met geheven hoofd. En uh, als hij in Brussel aankomt, waar veel Engelsen wonen op dat moment... dan voelt hij zich weer thuis. En dan zit hij ver van zijn vader. Helaas komt zijn vader, maar ook vrij snel weer naar Brussel toe. Maar uh, um, <lacht> dan heeft hij even afstand... Willem III heeft ook weer enorme problemen met zijn vader. En dat heeft te maken met 1848, dik. Ja, dat is natuurlijk zijn grootste probleem. Die verhouding tussen Willem III en Willem II... was veel minder slecht dan tussen Willem I en Willem II. Oh. Uh, dat, dat was een rampentoestand, uh, dat was echt strijd. Maar Willem III kom met zijn vader redelijk overweg. Maar ja, die vader, dat is natuurlijk een, een vreselijke beslissing geweest... die Torbekke de ruimte gaf om een zo vergaande grondwetsherziening ja. uh, to, uh, toe te passen. Ja, leg even heel kort uit, zonder ja. alle technische details. Nou, hoor, maar maar precies, een, dat... In één artikel is dat toch wel samen uh, te, te vatten. De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. Dat is een op zichzelf vrij vaag geformuleerde zaak. Dat is ook met opzet vaag geformuleerd. Maar het kon worden geïnterpreteerd zoals Willem III het ook interpreteerde. En zoals het ook gelopen is. Namelijk uh, de ministers besluiten. En de koning heeft het nakijken. Dat, dat is uh, zoals Willem III het zag. En dat gebeurde ook. En daarom... Willem III nam dat zijn vader ontzettend kwalijk. Hij uh, uh, heeft zelfs overwogen om, om niet om af te zien van een opvolging. Overwogen. Hij zei gewoon... Ik, uh, ik, uh, ik, onder deze omstandigheden worden geen geen toonopvolging. En daarmee ging hij ging naar Engeland op een zeker moment. En toen zijn vader overleed, dat moet voor Willem II een hele vervelende laatste adem zijn geweest. Had hij het idee, ja goed, nu ga ik dus dood. Hè? Uh, ja. Maar er is, ik heb een zoon die het niet wil. Dus dat, is, uh, dat was de zaak. Toen zijn er een paar ministers gegaan naar... Engeland, uh, die hebben uh, Willem III daar uh, zitten overtuigen. Sowieso al een bizarre situatie. Willem III zat in een afgelegen kasteel in Engeland, was koning der Nederlanden. Uh, in Nederland werd bij wijze van spreken gevlacht. Uh, leuk, hoor we hebben een nieuwe koning. Er was één Nederlander die dat niet wist en dat was de koning. <lacht> die dacht op dat moment nog dat hij uh, prins van Oranje was, de in, uh, die het niet zou worden. En goed, die ging naar Londen terug en er is op hem ingepraat en ingepraat. En uh, het spannende spannend moment nog voor uh, Sofie, zijn vrouw. Op de kade, die stond 42 uur te wachten uh, uh, in Hellevoetsluis... op het schip van de, van de koning. Ze wisten niet wanneer hij terugkwam. Ze wisten niet namelijk waar hij precies zat. En uh, dat huwelijk was natuurlijk al dramatisch. En uh, je stelt je voor hoe die twee bij elkaar kwamen. Killer dan Kill en uh, Sofie vroeg aan Willem III uh, en Hebt u geaccepteerd? En uh, Willem III zei uh, oui kom al ver, ja. wat moet ik doen? Alleen dat al, daar zit natuurlijk al de treurigheid en besluitloosheid in. Uh, uh, dat was in die... ook alweer, ze waren uitgepraat. Je, je ja, wilt... dat was het hele gesprek ongetwijfeld. Uh, Willem 3 ja. en Sophie, um, misschien kunnen we even ja. het, het hoofdstuk scheven schaatsen? Ja. U... Ja, en daarop inhakend, je, je, we hoorden net Willem 1 die uh, raadde zijn zoon aan... dat ja. een man altijd ergens afleiding kon ja, zoeken. een man kan en... moet ongelukkig zijn in ja. een huwelijk, hij kan altijd ergens afleiding vinden. En dat wist Willem 1 ja. uit ervaring? Ja, kennelijk. Al was hij niet ongelukkig. In zijn huwelijk ook. Maar de, de vraag was natuurlijk, wat was die ervaring? Oké. Okay. Nou, he, he, ja. Ja. Uh, dan ga ik toch weer terug naar de periode van de ballingschap. 1806, het rampjaar voor Koning Willem I. Uh, voor, voor, de, voor Willem Frederik. Uh, zijn vader overlijdt. Uh, hij verliest uh, die schadeloosstellingsgebieden, Volda. Uh, hij uh, strijdt mee met de Pruisen, wordt direct verslagen, geeft zich eerloos over. en zal zich daarna nog moeten verantwoorden voor de krijgsraad. Dat hij mee heeft uh, gedeeld, of dat hij mede oorzaak is van de Pruisische nederlaag. Uh, en uh, zijn dochtertje, zes jaar oud, Paulien, uh, overlijdt... als zij uit Berlijn vluchtte voor de Franse troepen... die wraak nemen op Pruis. Het is echt vreselijk, dat ziet hij ook van dichtbij... Uh, uh, als zij naar het noorden vluchtte om, um, om die Fransen voor te blijven. Pauline wordt ziek, uh, gaat dood, uh, zes jaar oud, zijn vrouw... Uh, de kleine Willemine van Pruisen, Mimi, gaat met uh, de twee zoons Willem en Frederik terug naar Berlijn. En uh, Willem-Frederik blijft achter met uh, Julie van der Golt. Daar is ze dan, uh, die gouvernante is van prinsesje Pauline Die natuurlijk ook enorm aangedaan is, net als vader, die ook aangedaan is. Die gaan namelijk dat meisje begraven. En de oudste dochter wordt geboren negen maanden na deze begrafenis. En het is heel erg duidelijk. Dat lijkt mij althans. Dat uh, de gouvernante en uh, uh, prins van Oranje troost in elkaars armen hebben gezocht. En troost. Um, ja, ja, ja uh, natuurlijk altijd twee heel al aangedaan was. Maar, uh, daar wordt een meisje uitgeboren. <tie> daar komen nog twee zoons. En daar komt nog een dochter. En de oudste en de jongste heten alle twee Wilhelmine. Ze krijgen de achternaam Von Dietz. Dus een van de vele namen van, uh, van de Oranjes. Uh, van die twee jongens hoor je niets. Omdat de oudste en de jongste dezelfde naam hebben. Zal de Oudste gestorven zijn. En voor deze Willemine van Dietz is op uh, last, mag je wel zeggen, van de grote Willemine van Pruisen, die hier komt uh, na 18, 1813, als die vorst is, als die koning is, uh, een fonds ingericht. En in dat fonds zitten alle papieren. We zitten ook uh, de, de getuigenissen van de doopplichtigheden. die bijgewoond bij zijn door uh, Robert Vagel. Dat was een adjudant van uh, Willem Frederik. En daar, daar kwam een brief bij van Willemine van Pruisen. die naar uh, de eerste geluiden. die zij ook weer hoort van een vertrouweling. Uh, Willem Frederik de oren wast. en niet zo'n beetje ook. en echt tekeer gaat van Horus. We begrijpen dat je aangenaam was door de gebeurtenissen. Maar u had troost moeten vinden in het gezin. U heeft een goed huwelijk. En hoe durft u met een vrouw van een dergelijk allooi uh, vandoor te gaan? Helder. Jeroen van Zand, Helder. Ja, de scheverschaats. Eigenlijk zijn de schaatsen van uh, Willem II het meest <tie> interessante... en ook het verstrekkend geweest. Maar ook het meest tragisch, niet? Ja, uh, um, Willem had gevoelens voor mannen en vrouwen. In een tijd dat... Uh, Hij was biseksueel. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend, dat is een moderne term. Uh, uh, ik denk als ik dat als Het is ik dat, een moderne term, term voor wat hij had, toch? Ja, dat is een moderne term voor wat hij had, voor, wat hij, voor zijn gevoelens. En ja. Um, ja, dat was natuurlijk problematisch, omdat het in die, in die tijd uh, stond daar in diverse landen de doodstraf op. En uh, in Nederland uh, uh, ja, ook zware straffen. Maar voor een prins van Oranje en later voor een koning is het natuurlijk dubbel uh, pijnlijk, want uh, de reputatieverlies... als zoiets bekend wordt, is enorm. De gevolgen voor de dynastie, voor het huis, enorm. gevolgen voor het land, enorm. Um, dus uh, Willem leefde eigenlijk als prins van Oranje en als koning... in een soort schaduwwereld um, met een constante dreiging van ontmaskering. En uh, dat noem ik tragisch. Als je, als je dus jezelf uh, in die, dat opzicht niet kan zijn... Um, dubbel niet. En als romanticus ook al een verlangen heeft... He, uh, hebt naar gevoelens... Uh, uh, of naar, naar vrijheid... Dan, um, dan noem ik dat een tragisch uh, gegeven. Wat de afgelopen dagen veel nieuws is geweest... is, is de, het verhaal dat hij uh, in 1848 uh, opeens heel erg liberaal werd... omdat hij gechanteerd werd. Misschien hoeven we dat hier niet uh, nee, uh, dat nog een het heeft keer te vertellen. Ja. Maar, uh, maar het hele idee dat hij een chantabele koning was... heeft dat zijn koningschap verzwakt? Of moeten we dat ook weer relativeren? Ja, het heeft zijn koningschap uh, verzwakt. Maar uh, je zou kunnen zeggen ook als hij eh, niet die gevoelens had gehad en niet chantabel was geweest... Was, bleef het een romanticus. En het feit dat het een romanticus was, heeft zijn koningschap ook verzwakt. Omdat hij eigenlijk altijd een ambivalente houding eh, tot dat koningschap has, had... en daarom ook niet zoals zijn vader zo'n enorme bestuurlijke kracht en uitdouwer had. Het was iemand die eh, andere kanten van het koningschap interessant vond... Um, en niet het besturen en de politiek. Uh, uh, wel iemand die nadacht over politiek en cultuur en geschiedenis. Um, maar niet een mens die zichzelf kon opofferen. Zoals Willem-Frederik willem I dat wel goed kon. Um. We hebben nog drie minuten. We moeten eigenlijk uh, nu. Ja, jullie zijn nog niet aan mijn affaire nee, toegekomen. Nee, nee, af. af. nee, <laughs> ik noem nog één affaire. Ik noem nog bij Dick. Uh, ja, maar ja. ik wil gelijk de, de vraag aan jou. Op... Ja. Ik heb een tiental dan namelijk. Maar, <laughs> ja, sorry. Ja. Ja. Ik wil het koppelen aan de vraag: uh, wie was uiteindelijk en Misschien kan je je antwoord zo opzetten... dat je uiteindelijk daarop ja. uitkomt... Wie is, de wie is de beste en de slechtste koning geweest? En ja, en ik en vraag, wie is de beste of slechtste losbol geweest? Maar goed, nou, ja, ja. Nee, goed, uh, via de, de affaire die ik absoluut eventjes moet noemen... is uh, een, een onbekende, een opera dat hij bezwangerde in 1848... en dat voor Willem III, dat moet toch wel even genoemd worden... mede reden was om van die troon af te zien. Dus hij was helemaal niet zo principieel daarin. En daarmee wil, kom ik misschien vanzelf wel tot het... Uh, de, uh, eindoordeel. Ja, de, de, de, de minst geslaagde van de drie... is natuurlijk Willem III. In alle opzichten. Hij is hij, wel het dan. Ja, hij is 41 jaar is hij daar geweest. Nee, maar goed, hij was natuurlijk, uh, had ook echt wel zijn betere momenten. Maar het is iemand die weinig kon. Maar met het weinig wat hij kon... deed hij ook nog weer heel weinig. Dus dat is uh, niet, niet echt best. Uh, Willem I vind ik... en dat is echt, de, wat dat vind ik... het boek van Jeroen Koch. Dat is echt opzienbarend. Op Willem 1 stond natuurlijk heel hoog aangeschreven... Nou, na lezing van uh, het boek van Jeroen Koch... denk je niet meer dat Willem I een, een, een, een zo geslaagde koning was. Maar dat verandert uh, dat, uh, het beeld verandert weer bij Willem II... die onbekend is, waarvan eigenlijk wel zeggen... ja, god, in 24 uur dit en dat. Nou, dat is dus helemaal niet het geval, dat richt Jeroen II. Uh, Willem II is eigenlijk helemaal geen uh, slechte koning geweest. Hij heeft iemand wat Jeroen ook vaak benadrukt... begon met een soort failliet land, uh, autocratische monarchie. Wat liet hij achter? Een, een een enorme soort, een, schulden? Nee. Je hebt wel persoonlijke, ja, persoonlijke schulden, maar ja, niet voor het land. Oké. Okay. Uh, maar dat is waar wij hem op moeten beoordelen. En, en een uh, prima grondwet, waar Dick, we natuurlijk toch heel blij mee zijn. Kijk, je hebt dus het dikste boek geschreven over de minst belangrijke koning. Ja, maar zo hopelijk dood te zijn. Dat, dat ja. maakt niet uit. De, maar je geeft eigenlijk al een voorzet, en dat vragen we dan maar gelijk aan Jeroen Koch. Je zegt eigenlijk: uh, Willem II was misschien wel de beste. Jeroen Koch. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Vooral vanwege dus inderdaad het meegaan met die grondwet uiteindelijk, hoe dat dan ook gebeurd is. Voor Willem I, denk ik, moet je toch uh, benadrukken dat hij het land gedurende de eerste tien, misschien wel vijftien jaar... na een periode van enorme chaos stabiliteit heeft gegeven. En ik denk dat na 25 jaar Franse revolutie en ellende, ja, je, je die verdiensten toch ook wel moet, moet zien. Maar Willem II misschien toch... Nou ja, dat is wel een beetje. En dan mogen we. Ik ben het hier niet mee eens. Ik denk dat de combinatie, zeg maar, de tegenkracht tussen Willem I en Willem II. De grondwet van 1848 is ook een antwoord op het koningschap van Willem I. Dus ik denk dat juist het feit dat die vader en zoon het niet goed konden vinden een heel ander koningschap hadden. Um, en dat we natuurlijk eigenlijk een soort raar moment in 1813 hadden. Want de Bataafse Republiek is eigenlijk... Niek van Sas heeft dat veel, heel goed gezegd gisteren. Ik denk dat die combinatie van Willem I en Willem II ervoor gezorgd heeft... dat we in 1848 die, af, die, ja, die aftrap naar democratie hebben gekregen. Lachen toch aan de oranjes, die ja. democratie. Oh, dat, nou zijn we rond. Ja. Uh, de dynamiek tussen de vaders en de zonen kunt u... Um, zelf beleven als u die boeken aanschaft. Dat is voorlopig nog niet zo goedkoop, maar ik geloof dat er goedkopere edities komen. Dat valt best mee. Best mee. Okay. Voor, 90, voor 90 euro heb je een heel Uit, setje. Mooi vrij boek, maar het zijn, het zijn drie prachtboeken. Um, Jeroen Koch, Dick van der Meulen, Jeroen van Zanten, Nerken Noordervliet. Bedankt voor vanmorgen. En oh ja, we zijn er zo meteen weer naar het nieuws. Tot gauw.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 Is een hele goede vraag. Wat moet ik? Ik ben Cecil Gaines. Ik ben een butler. Het waar gebeurde verhaal van één butler. die de vertrouwenspersoon werd van zeven presidenten. met Forrest Whitaker en Oprah Winfrey. Everything you are and everything you have is of that Butler. De Butler, donderdag in de bioscoop. En wat moet ik? is mijn nieuwe boek met verzamelde columns. Dit is Radio 1.